11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. In Eindhoven is de politie een woonwagenkamp binnengevallen. Tot nu toe zijn ongeveer 10 mensen opgepakt. Het onderzoek in het kamp is nog in volle gang. Alle woonwagens worden doorzocht, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Er is een actie gaande vanmorgen om 7 uur gestart. Van de, van de politie uh, en het landelijk pakket van het Openbaar Ministerie. Maar daarnaast zijn ook tientallen ambtenaren van de gemeente Eindhoven, uh, van de Belastingdienst en van de inspectie SZW naar de kamp opgegaan. En er is sprake van een grote gemeenschappelijke actie tegen de georganiseerde hennephandel. Onder de arrestanten zijn bewoners van het kamp en mensen van buiten het kamp die bezig waren met het verwerken van hennepplanten. Het kamp ligt in de wijk Barrière in het noorden van Eindhoven. De storing bij KPN, waar bijna 70.000 klanten last van hadden, lijkt voorbij te zijn. Het dataverkeer komt weer op gang, zegt een woordvoerder. Desondanks kunnen mensen nog problemen hebben als ze willen internetten of bellen. Soms kan het volgens KPN helpen om je modem uit en weer in te schakelen. Het bedrijf zegt nog niet te weten waar de storing zat. Technici zijn dat nu aan het uitzoeken. KPN heeft meer dan 2,6 miljoen klanten die gebruik maken van de dienst Internet plus Bellen. Frankrijk en Duitsland herdenken vandaag de ondertekening van het Elysee-verdrag, het symbool van de verzoening tussen beide landen na de Tweede Wereldoorlog. De ondertekening van dit verdrag vond vandaag precies 50 jaar geleden plaats. Op het programma staat onder meer een ontmoeting tussen de leiders van Duitsland en Frankrijk, bondskanselier Merkel en president Hollande en hun ministersploegen. Het Franse kabinet reist hiervoor naar Berlijn. Met het Elysée-verdrag bezegelde de Franse president de Gaulle... en de Duitse bondskanselier Adenauer de duits franse toenadering... die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam. In de honderd jaar daarvoor hadden beide landen drie keer oorlog met elkaar gevoerd. De problemen met het metroverkeer in Rotterdam duren mogelijk tot morgenochtend... zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam. Het metroverkeer in Rotterdam werd gisteravond stilgelegd... nadat bij het station Kralingse Zoom betonbrokken op het spoor waren gevallen. Niemand raakte gewond, maar uit voorzorg werden de metrolijnen A, B en C stilgelegd. Beton komt van een parkeergarage in aanbouw. Op dit moment uh, wordt er gestart met allerlei werkzaamheden om nou ja, die, die, die uh, brokken beton die uh, uit de overkappende parkeergarage vallen, om, die, uh, uh, om, daar, uh, om daar veiligheidsmaatregelen voor te nemen. De RET heeft pendelbussen ingezet. Het weer overwegend bewolkt en meest droog. De middagtemperatuur ligt in het zuiden rond het vriespunt, in het noordoosten blijft het 4 graden vriezen. AMB ja, verkeersinformatie in Zeeland komen misbanken voor. En in heel Nederland zijn de lokale wegen plaatselijk glad door sneeuwresten en bevriezing. En dan de A29, Bergopsoom Rotterdam. In beide richtingen is de weg dicht, omdat de Haringvlietbrug niet naar beneden wil. De Haringvlietbrug verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Breda. En verkeer richting Zierikzee kan omrijden via Dordrecht en Rozendaal. En dan de N62, Gent-Borstelen, is in beide richtingen dicht tussen Axel en Terneuzen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer wordt ter plekke omgeleid.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 Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op citroën.nl. Citroën, Citroën creatieve technologie. Vanavond in Altijd Wat. Extreem overgewicht? Eigen schuld, dikke bult, zou je zeggen. Maar voor zo'n 500.000 Nederlanders ligt dat toch even anders. En hoe ga je om met het foute verleden van je vader? Theatermaakster Leonie Jansen schreef er een boek over. Kijk er dus. Altijd Wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Een hele goede morgen. Bij niet alle ouders gaat de vlag uit als hun kind thuiskomt... met een vriendje of vriendinnetje van een andere etnische afkomst. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Anke Munniksma. Ik spreek haar zo nadig. Nijmegen krijgt een eiland in de Waal. In het kader van het plan Ruimte voor de Rivier... wordt er een dijk verlegd en een nevengeul gegraven. Op het eiland kan straks gewoond en gerecreëerd worden... We zijn erbij als dadelijk de eerste spade de grond ingaat. En pas afgestudeerde medisch specialisten komen lastig aan een baan. En vooral de urologen pissen naast de pot. Moeten de oudere specialisten niet gewoon plaatsmaken voor hun jonge collega's? Een debat. En voor een vorstvrije blik. Surf naar degids.fm. Het knippen van een vrouwenkapsel mag niet duurder zijn dan het knippen van mannenhaar. Dat heeft de Commissie voor Gelijke Behandeling in Denemarken bepaald. De Deense kappers zijn woedend en die willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Nou, is die uitspraak nou zo bijzonder en zou het Deense voorbeeld navolging moeten vinden in ons land? Dat vraag ik aan Bart Bijvank. Hij is woordvoerder van ANCO, dat is de brancheorganisatie voor de kappers. En Ricky Holtmaat, hoogleraar antidiscriminatiewetgeving aan de Universiteit van Leiden. Meneer Bijvank, welke tarieven hanteren de kappers in Nederland? Ja, goedemorgen, meneer Meurtjes. Ja, welke tarieven, dat is een enorme keuze in Nederland. In Nederland hebben we een uh, enorme rijkdom aan kapsalons en aan kappers. En uh, al die tarieven die zijn uiteindelijk gebaseerd op uh, zeg maar de, de tijd die je nodig hebt voor een behandeling en de type behandeling. En zit er verschil tussen het knippen van een man en een vrouw? Afhankelijk van de tijd en het type behandeling uh, wordt bepaald wat de prijs is. En dat zal dus in wezen uh, daarvan afhangen. En nee. er wordt niet gekeken naar of je nou een man of een vrouw bent. En wordt er ook rekening gehouden met, laten we zeggen, de inrichting van de salon? Hoe groot die is, of je een kop kopje koffie krijgt of een koekje? Ja, nou, ik denk dat in heel veel gevallen natuurlijk uh, iedere ondernemer in de kappersbranche, die heeft zo zijn eigen kosten: hè, zijn eigen vestigingskosten, zijn eigen manier van werk, uh, een bepaalde uitstraling die je wil hebben. En dat is ook mee te bepalen natuurlijk voor de hoogte van het, uh, van het tarief. Maar vaak en... is het toch ook dat een vrouwenkapsel per definitie duurder is dan een mannendracht? Hè? Waarom moet een vrouw dan meer betalen? Omdat ze ook een stuk lang in de stoel zit, mevrouw Holtmaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit u net zoals meneer Bijvank zegt langer in de kapperstoel dan uw mannelijke collega's? Dat betwijfel ik wel eens. Um, ik heb een kort kapsel. Dus, <lacht> in mijn geval, uh, ik zit wel eens tegenover. Uh, mij wordt wel eens een man geknipt in een gemengde salon. En uh, ik heb niet het idee dat hij nou echt veel sneller weer de deur uit zit dan ik. U zit in een gemengde salon. En moet ja, u dan meer betalen? Het dan... is gewoon zo'n binnenloop uh, kapsalon waar je gewoon ja. uh, even snel geknipt kan worden zult. En moet u dan meer afrekenen dan die man die net naar buiten gaat? Zeker. Hoeveel meer ongeveer? Ja, ik denk dat ik heb eerlijk gezegd... dat ik had vanochtend natuurlijk even moeten kijken naar de tarieven. Uh, maar ik denk dat het zeker uh, 8 tot 10 euro scheelt. Meneer Bijvang, hoe kan dat dan? Nou, dat is dus helemaal afhankelijk van de, de kapsalon waar je bent... Er ja. zijn ook salons die dat inderdaad niet, eh, niet doen, die gewoon een hele andere prijsformulering hebben en ook een hele ja. andere prijszetting hebben. Dus als ik dan weer even naar mijn eigen haar kijk wil, ik heb dan weer wat langer haar. En eh, als ik dan samen met mijn vrouw naar de kapper ga, dan, eh, nou ja, dan zijn we toch eigenlijk eh, zeker allebei hetzelfde kwijt ongeveer. Ja. Maar dat is niet bij veel kappers het geval, heb ik de indruk in Nederland, meneer Bijvank. Ja, nou kijk, als je weet hoeveel kappers er zijn, er zijn ongeveer 20.000 uh, gevestigde kappers in Nederland, waarvan zo'n 7.000 salons. En die hebben dus allemaal een hele eigen uh, prijshantering en ook een, een berekening daarvan. En dat is inderdaad toch de voornaamste uh, be bepalende factor, is toch de, de tijd die je kwijt bent en ook wat je behandeld wil hebben. Mevrouw Houtbaat, ja. uh, is het terecht dat de Deense Commissie voor Gelijke Behandeling deze beslissing genomen heeft? Um... Ja, kijk, ik denk dat de beslissing lijkt, zoals het in het korte krantenbriefje staat, vrij ongenuanceerd, denk ik. Uh, uh, als je zegt. Er... Tenminste, zo komt het over, laat ik zo zeggen. Wettelijk gezien denk ik dat het klopt wat de commissie doet. Kijk, de Deense uh, rechter is aan dezelfde wetgeving gebonden als de Nederlandse. Daar hebben we Europees recht voor. En dat schrijft voor dat bij aanbieden van goederen en diensten je geen onderscheid mag maken op grond van seksen. Dan is het toch logisch dat ook in Nederland de tarieven gelijk getrokken worden. Ja, de zou dat in Nederland ook moeten. Kijk, ik uh, uh, denk dat als je inderdaad wat genuanceerder bent en zeg je... kijk gewoon, de tarief wordt bepaald op grond van tijd en type behandeling. En niet zonder meer op grond van het feit dat je man of vrouw bent. Dan kan ik er helemaal mee inkomen. En dan denk ik ook, dat is precies wat de commissie in Denemarken heeft gezegd. Ja. Je moet op grond van tijd en type behandeling je tarief bepalen... en niet op grond van seksen. Maar die gemengde salon bij u die gaat dan voor de bijl? In principe wel, ja. Ik vind het echt vervelend voor mijn kapster. Ik heb een hele goede relatie met haar. Maar ik denk toch wel dat het voor <laughs> haar een reden zou zijn om, eh, om nog eens na te denken over deze manier van tarieven maken. Dus We gewoon, de... heeft gewoon in de zaak staan, mannen knippen zoveel, vrouwen knippen zoveel. We hebben gebeld met de commissie Gelijke Behandeling. En ook die vindt dat de kappers voor mannen en vrouwen gelijk zouden moeten zijn. Meneer Bijvank, is misschien nog iets om door te geven aan al die salons en al die eh, kappers in Nederland? Ja, maar we zullen ze, we zullen ze nog eens op wijzen dat ze heel goed moeten kijken naar hun kostprijsberekening. En ik denk dat, dat ook heel belangrijk is dat je bij de kapper gewoon ook. Natuurlijk gaat voor een stuk beleving. En niet alleen maar voor de handelingen. Dat, nee, dat moet dan voor mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Hè? Ja, dat... maar je ziet toch wel dat we hebben dat ook onderzocht. En mannen willen, willen toch heel graag wat sneller weer buiten staan dan vrouwen. Vrouwen vinden het toch heerlijk om <lacht> wat langer in die stoel te zitten en heerlijk behandeld te worden en echt te genieten van, uh, van die extra tijd en de extra aandacht die ze krijgen. Dus nou, meneer Bijvank, u kan het goed verkopen, dat hoor ik al. Maar is het nou voorstelbaar dat binnenkort uw kapper? de tarieven gelijk gaan trekken voor mannen en vrouwen. Nou, dus Als het niet de... gaat om, uh, laten we zeggen, een ander type behandeling... of uh, de tijd die erin gestoken wordt natuurlijk. Nou, ik, ik denk dat, dat, dat, dat niemand voorstander is van zeg maar, uh, discriminatie... op basis van seks binnen onze, onze kappersbranche. Daar is het een veel te vriendelijke prijs voor. Uh, maar wij kunnen in ieder geval vanuit de brancheorganisatie... kunnen we sowieso geen, uh, geen, geen adviezen of richtlijnen geven... voor, voor prijsstellingen dat zegt aan de markt. Het is uiteindelijk aan de consument zelf... Uh, welke, welke kapsalon, welke kapper je kiest. En uiteraard kun je bij elke kapper kun je kijken wat daar de tarieven zijn... en wat er voor gerekend wordt. Mevrouw Holtmaat, houd er rekening mee in de toekomst als u naar de kapper gaat. U bent ook leraar antidiscriminatie... en er moet in Nederland op dit punt nog wel iets gebeuren. Maar meneer Bijvank van de ANCO kan er helemaal niets aan doen. Hartelijk dank. De Gids. Tintelen de vingers en rode koontjes in de sneeuw... en dammen naar binnen waar het lekker warm is. Om de winterkou buiten de deur te houden gaat de thermostaat omhoog... en dat blijft niet opgemerkt bij de gasunie. Die zorgt voor het transport van aardgas door leidingen. Afgelopen weekend werd op de Maasvlakte de zogeheten piekshaver ingezet... om te voorkomen dat de Randstad in de kou kwam te zitten. Alle reden om polshoofd te gaan nemen bij die piekshaver. Verslaggever Robert-Jan Boy begon in de controlekamer daar... en de controlekamer is van John Visbeen. Het klinkt bijna betoverend, zo'n naam. De piekschever. Wat is nou de piekschever? Als ik naar links kijk, zie ik een reusachtig paneel met allemaal rode lampjes en groene lampjes. En John, die hier tegenover mij staat in Overal, die gaat even uitleggen of het... Het zijn uh, statussen van uh, afsluiters die open dicht dichtstaan. Rood is dicht, groen is open. De pompen die kunnen dus in bedrijf zijn, nou, ja, dan worden ze groen gesignaleerd. Dus we kunnen onmiddellijk aan dit paneel zien uh, hoe de status van, uh, van de installatie is. Wat is de status nu van de pieksever? Dus de pieksever staat nu paraat. Dus het houdt in dat alle leidingssystemen afgekoeld zijn. De ogenblikje dus even al. Wacht even, een alarmpje? Een alarmpje. Is er reden voor paniek? Nee hoor, absoluut niet. Ja, want de buitenstaanden moeten wel een beetje wennen op dit uh, terrein. Te midden van de, de Maasvlachten, al de leidingen, al de vrachtwagens die af aanrijden. De reusachtige tanks om je heen. En dan kom je op het terrein. En dan moet je een veiligheidshelm op en overal aan. Een, ik heb zelfs een meter hier aan mijn jas hangen voor het stikstofgehalte. En de... Stikstof is zuurstofverdringend, vandaar die O2-meting. Ja. En gas is explosief, kan explosief zijn, vandaar die CO4-meting die er ook op zit. Maar het geheim van de Pikshaven, daar zijn we nog steeds niet achter. De geheim Kun... van de Pikshaven? Kunnen is... wij even daadwerkelijk gaan ja. kijken bij de piekzever? kunnen in theorie wel uitleggen hoe het werkt. <laughs> ja, maar we willen de Pikshaven laten zien. We, je wil hem wil hem zien. Voelen. we okay. willen hem okay. voelen. We willen hem voelen. Je niet ruiken. Ja. ruiken. Niet Oké. Okay. Hier naar beneden? Ja, dat kan. Kijk uit, want het is even glad hier. Martijn Heuvel, manager van de Shaver, Klopt. Alweer een weerwar van buizen. Ja. Wat gebeurt hier? Dit, uh, dit zijn uh, uh, methaanpompen. En die verpompen het methaan, het vloeibare methaan, dat in die grote tank zit. Een reusachtige, reusachtige, grijze, ja. betonachtige tank. Klopt. Dus de een flat gebouw, tank. Het is een hele grote tank. En uh, deze pompen die verpompen het, uh, het vloeibare methaan. Dus dat is min 160 graden en vandaar dat er ook een enorme ijsgroei oh, op de zit. Dat is ijs. Ja. Wij, uh, wij zijn de extra buffer om ervoor te zorgen dat bij uh, extra kou, extreme kou, wij nog net dat tandje extra aan gas kunnen leveren. Want anders komen mensen in de kou te zitten. Ja. Even voor de duidelijkheid. We zien hier dus al die buizen. We vervoeren gas of vloeistof, wat gas wordt, uit die tanks. Dat ja. gaat naar de huishoudens toe. Dat klopt. In geval van... De normale voorraad. In het geval dat de normale capaciteit de grenzen nadert. Dan geven wij dat extra zetje als piekshaver... om in het westen van Nederland de flexibiliteit te bieden... en gas het net in te sturen. In het noorden heb je weer andere mogelijkheden? Dan hebben we extra invoedingspunten. Daar hebben we het slochterenveld waar gas in de grond zit... Ja. Dus daar kunnen wij het gas uitputten En in het westen van Nederland kunnen wij het gas wat wij hier opgeslagen hebben ja. weer uitzenden. Hoe merk je dat er uh, tekort dreigt ontstaan? Dat zie je aan de druk in het leidingennet. Als de druk in het leidingennet zakt, is dat voor ons al een teken dat, uh, dat wij eventueel bijgeschakeld kunnen worden... Ja. Omdat er dan zoveel aan de, afnemers aan de lijn zitten dat, uh, dat uh, de druk in het net zat. En er is een druk op de knop genoeg om uh, die piek scheven? Dat is, dat is wat, uh, wat, wat simpel gezegd, maar binnen een uur zijn de mannen in de controlekamer in staat om de verdampers op te regelen en het gas van de aan de juiste kwaliteit uh, te mengen, ja. zodat het, uh, het net ingestuurd kan worden. En uiteindelijk mogen wij alleen gas het net insturen als het dan de juiste uh, kwaliteit voelt. Hij is nu ingezet, hè, afgelopen weekend, ja. maar vorig jaar niet. Nee, terwijl het toen ook een hele koude winter was eigenlijk. Bijna een half stedentocht. Dat klopt, ja. Hoe kan dat? Dat ligt dan toch aan de, aan de, aan de temperatuur. Een, een, een koude winter, als het een, een, een, een tijd lang min 8 graden is... dat hoeft in principe voor het netwerk van GasUnie geen probleem te zijn. En uh, het kan net zo zijn dat in de ochtendpiek, en dat hangt er echt van af... Om het even cru te zeggen hoe, uh, hoe hoog men de verwarming zet ja. en uh, hoeveel gas er door de industrie in verbruikt wordt of wij ingezet moeten worden. Blijft al wonderlijk. Ja klopt het netwerk van GasUnie is ook een ingewikkeld netwerk. en uh, De mensen die in Groningen het complete netwerk besturen hebben daar ook een uh, grote uitdaging aan. Met name ja. in dit soort uh, situaties als we de maximum capaciteit nadenken. Nou, kan Nederland in de kou komen te zitten? Uh, wij zijn hier... Uh, uh, Alleen voor de, voor de pieklevering. gasunie heeft in de rest van het netwerk voldoende flexibiliteit uh, ingebouwd om de Nederlandse huishoudens van het gas te voorzien. Ja. En, uh, dus op het moment dat het echt nodig is om een piekje in gas te leveren, ja. dan komen wij bij. Maar als er heel veel piekjes zijn, het bulk van de piekjes, ja. want het is min 20, lang achter elkaar. Wat ja. dan? Dan, uh, dan zullen wij daar creatief mee om moeten gaan. Maar in de, in, de, in de ochtend- en de avondpieken zullen wij de huishoudens niet in de kou uh, laten staan. Creatief mee omgaan betekent dat je dan moet kijken wie krijgt er wel gas en wie niet. Nee, dit betekent niet uh, wie krijgt er wel gas en wie niet. Maar creatief, ja, maar. creatief inzetten van, uh, van de assets die wij, uh, die wij hebben. De assets? Uh, dat is bijvoorbeeld een piekchever, dat is een aardgasbuffer in Zuidwending. Het slochterenveld van. Uh, uh, van, van, van, van de NAM. De NAM is in staat om meer gas te produceren als er meer, meer vraag is. Geen reden tot zorg. Dat nee. concludeer ik nee. hier. Terwijl de piekschever zijn geluiden laat horen. Ja. Terwijl de sneeuwvlokjes alweer neer beginnen te dwarrelen hier. Op de witte, witte, koude maaslakte. Maar wij weten, het zal warm blijven. We gaan naar binnen toe. Ja, lekker. Bij de verwarming. Met een kopje hete chocolademelk. Daar krijg ik echt de sweetest feelings van. Get a sweetest feeling. Dat is een hit uit 1968 oorspronkelijk. Een klein hitje was het toen. Maar na het succes van Reed Petit in 1987... dachten ze, dit moeten we ook nog een keer heruitbrengen. En toen werd het een grote hit met name in Engeland... en ook in Nederland. Jackie Wilson. Ja, De Dag Najib. Dag mevrouw. Wil je iets drinken? Een vluchtensopje, al zo heeft mevrouw. Jij zit op het volwassen onderwijs. Ateneum. Ja, meneer. Je zorgt voor je vader, die invalide is. Die werkt daarbij. Dan heb ik daar oprecht respect voor. Nou. Ja, Najib. Mijn man is er een meester in om het verhoor zo ontspannen mogelijk te beginnen. Mag hij hier nou zijn of niet? Een fragment uit de televisieserie Najib en Julia uit 2003. Twee jonge mensen met een verschillende culturele achtergrond die verliefd worden. En de vader van Julia is er duidelijk verre van blij mee. En inderdaad staan niet alle ouders te juichen als hun kind omgaat met een vriendje of vriendinnetje van een andere etnische afkomst. Dat blijkt uit onderzoek van Anke Munniksma. Zij promoveerde eind vorige week aan de Rijksuniversiteit Groningen en zit nu bij me aan tafel. Goedemorgen, mevrouw Munniksma. Goedemorgen. Komt het vaak voor dat de ouders problemen hebben met de vriendjes van hun kinderen... als die een andere etnische afkomst hebben? Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat over het algemeen... staan ouders er wel open voor, voor vriendschappen met andere etniciteiten. Maar er zijn ook ouders die er minder open voor staan... En uh, dan is het eigenlijk zo dat hoe intiemer de relatie wordt... Hè, als, het, uh, als het een vriendschap wordt of een verkering... of als het op, op een gegeven moment richting zelfs trouwen gaat. Uh, dus hoe, die, hoe intiemer het wordt, hoe, uh, hoe meer weerstand er eigenlijk dan bij ouders is. komt het te is. dichtbij. Eigenlijk. Maar op school ja. een vriendje of vriendinnetje, dat kan nog wel? Uh, in de meeste gevallen wel, maar er zijn ouders die, die zelfs dat al... Uh, dat, dat bij sommige ouders dat, zelfs dat al uh, weerstand op. En hoort. welke ouders zijn dat dan? Um, Um, het is een, een deel van de ouders en wij hebben eigenlijk vergeleken, of uh, uh, uh, we hebben Nederlandse ouders, autogetoon Nederlandse ouders hebben vergeleken uh, met Turks Nederlandse ouders. <coughs> en wat we dan zien is dat de Turks Nederlandse ouders iets minder openstaan uh, voor die contacten dan uh, de oogtoon Nederlandse ouders. Maar zelfs onder de oogtoon Nederlandse ouders zijn, nog, zijn, zijn, ja, zijn er wel ouders uh, die minder openstaan voor die contacten. En waar komen dan de meeste bezwaren vandaan? Op dat punt. Wat, wat, wat denken die Turkse Nederlandse ouders dan wel... die uh, autochtone Nederlandse ouders... over zo'n relatie... Um, nou, uh, onder de, de Turks-Nederlandse ouders spelen vooral waarden en normen een rol. Uh, ja, want de, de Turks-Nederlandse ouders die, die, die komen met hun Turkse cultuur eigenlijk uh, in Nederland. En de, de Nederlandse kinderen, ja, die hebben andere, cultuur, uh, andere normen en waarden. Uh, dus in beide eigenlijk... gevallen hebben ze andere normen en waarden, maar die turks uh, nederlandse ouders... die. Die, die denken, oh wacht even, ze gaat dadelijk in het Nederlands milieu uh, terechtkomen en daar moeten we haar voor behoeden. Werkt het zo ongeveer of hoe zit het? Uh, ja, en vooral als ouders het gewoon belangrijk vinden dat, die, dat de kinderen uh, de Turkse normen en waarden vasthouden. Uh, dan kunnen de ouders denken van, oh nee, maar ik, we willen dat, dat ons kind de, de, ja, de, de Turkse normen... Sorry, hoor. We willen dat ons kind de Turkse normen en waarden vasthouden... en dat ze niet de uh, Nederlandse normen en waarden vasthouden. Heeft het geloof er ook mee te maken? Het geloof heeft er inderdaad ook mee te maken. We, we zien in ons onderzoek dat hoe religieuzer um, uh, ouders zijn... en dat geldt voor Nederlandse en Turks-Nederlandse ouders... hoe geloviger ze zijn, hoe minder open ze voor um, inter vriendschappen... of vriendschappen met andere etniciteit tijd zijn... Ja. en voor, uh, ja, ook voor romantische relaties. En die Nederlandse ouders die een beetje bang zijn... voor zo'n inter vriendschap, want mm -hmm. zo noemt u dat... Uh, zijn die ook misschien een beetje bang voor loveboys? Um, dat zou, uh, dat zou, zou zo kunnen zijn. Het is zo dat, uh, um, dat um uh, Turkse uh, uh, mensen, maar ook Marokkaanse mensen... dat die wel uh, ja, negatief in het nieuws zijn geweest. Um, dus dus ja, criminaliteit of zorgen over crimine crimineel gedrag van uh, leeftijdsgenoten... Kan een, uh, ja, kan een rol spelen bij hoe open ouders sta uh, staan voor die Dat zou uh, zo kunnen zijn, maar dat heeft u niet onderzocht. Ik heb dat niet onderzocht, nee. Nee. Is de angst van de ouders terecht? Is dat uit uw onderzoek gebleken? Op het moment dat uh, inderdaad kinderen vriendschappen hebben... met kinderen van andere etniciteiten... Ja, er gebeuren dan rare dingen? Uh, nou, dat is niet, ik, ik heb dat in mijn onderzoek niet, niet per se uh, bekeken met, met, ja, ten aanzien van uh, de normen en waarden of van crimineel gedrag. Nee. Maar ik heb naar uh, andere aspecten of andere gevolgen van uh, vriendschappen met andere etniciteiten gekeken. Zoals? Uh, ja, Beeldvorming ten opzichte van andere uh, etnische groepen. Uh, en we zien dat als kinderen uh, of leerlingen van middelbare scholen... als die vriendschappen aangaan met andere etniciteiten... dat zij uh, positiever gaan denken over andere, andere etnische groepen. En uh, onder de, de, de minderheidsleerlingen zien we dat dat komt... doordat uh, kinderen zich meer gaan identificeren met de Nederlandse ma maatschappij. Dus dat is eigenlijk uh, ja, echt wel een positief gevolg... van zo'n vriendschap met een andere etnische groep. Uh, en we hebben dan en dat dat hebben we bekeken in uh, in Nederland. En in Amerika hebben we ook onderzoek gedaan uh, en daar hebben we gekeken naar de gevolgen uh, op het gebied van welzijn of ja welzijn van kinderen op school. En dat houdt u in. Um, nou, we vonden dat uh, vooral onder minderheidsleerlingen... Uh, vriendschappen met andere etniciteiten gerelateerd waren aan... Uh, dat kinderen zich minder eenzaam voelden op school. En ze voelden zich uh, veiliger op school. En ze gaven aan zich minder gepest te worden. Als zij dus die, uh, die vriendschappen met andere etniciteiten hadden. Dus kinderen moeten juist veel met kinderen van verschillende achtergronden omgaan. Want dat heeft alleen maar voordelen, zo te horen. Uh, ja, ja, ja uh, uit mijn onderzoek is gebleken dat het inderdaad goed is voor de beeldvorming en voor het welzijn van kinderen op school. Maar ja, en, en wat voor ouders dus een nadeel kan zijn, is dat uh, diezelfde vriendschappen dus ook kan, kan leiden tot een, een aanpassing aan een andere cultuur. Ja, maar dat blijkt vooral op momenten dat het echt een relatie gaat worden. Dan, wordt het, uh, heel, dan komt het wel heel erg dichtbij, zoals gezegd ja bijvoorbeeld als het uiteindelijk als het, als, het, ja, als het om om verkeering of om trouwen gaat ja. ja het belang van gemengde scholen zou uh, worden overschat dat bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek van de socioloog Lotte Vermeij u bestrijdt dat dus die gemengde scholen is wel goed voor die kinderen ja nou in, in voorgaand onderzoek en, uh, en ook in uh, uh, in de politiek zie je eigenlijk dat er uh, best wel gefocust wordt op leerprestaties en uh, uh, eigenlijk wat, wat ik met mijn onderzoek uh, laat zien... is dat het gaat niet alleen om leerprestaties... maar ook de beeldvorming, de houding ten opzichte van andere groepen... Uh, uh, is van belang. En, uh, en, en dus het welzijn van kinderen op school. En daar zou dus veel meer in het onderwijs aan besteed moeten worden? Is dat de conclusie? Ja, ik denk dat de politiek maar en, en, en in het onderwijs... Dat, dat ze echt moeten zien dat het... Uh, Um, dat het niet alleen om de leerprestaties gaat... maar dat de school ook een sociale functie heeft. en ja, Dus voor de, voor de beeldvorming. En, en kan je nou zover gaan dat je, dat je kan zeggen... De, de ouders die erg sterk gelovig zijn... en erg sterk in hun een, in een eigen cultuur zijn geworteld... dat die de integratie in de weg staan? Um, nou, ik vind dat wel uh, uh, ja, een... een, een, een, een een harde statement, zeg maar. Ja. Um, en ik denk meer dat het voor die, die ouders die, die religie heel belangrijk vinden... en normen en waarden die heel belangrijk vinden... dat het gewoon belangrijk is voor die ouders... om, uh, om te weten dat er ook andere aspecten zijn... Die, uh, ja, waarvoor die vriendschappen juist wel goed zijn. Bent u verhalen tegengekomen van kinderen... die door hun ouders onder druk worden gezet... als ze een vriendje hebben van een andere afkomst? Um, ik ben dat zelf niet zozeer tegengekomen. Um, ik was, ik was uh, onlangs was ik op, een, uh, op een debat van scholen in, uh, in Amsterdam-West. En dat ging over discriminatie en kleurrijke scholen. En uh, daar hoorde ik eigenlijk juist positieve geluiden. Uh, er waren wel kinderen die zeiden van... Uh, nou, stel als je ouders zeggen... Uh, dat, uh, uh, dat je niet met andere etniciteiten om moet gaan... dan moet je gewoon voor jezelf opkomen... en toch wel met die andere etniciteiten omgaan... En je moet zelf niet discrimineren, want je hebt zelf ook een rol daarin. Yeah. En, um, en er was ook een vader op een gegeven moment die aan het woord uh, kwam. En die, was, die stond zelf ook wel heel open voor, uh, voor interetnische vriendschappen. En ik vond zijn boodschap heel mooi, want hij zei... Ik, um, of, die stond open voor etnisch gemengde scholen. Yeah. Hij zei, ik moest een school kiezen voor mijn kind. En, um, en ik wist niet welke school ik moest kiezen. kiezen. Dus ik ben naar verschillende scholen geweest. Hè, naar, naar gemengde scholen, en, maar ook naar zwarte en witte scholen. En ik heb gekeken waar, uh, waar de kinderen het blijste uit school kwamen. En, um, en toen zag hij dus op een gemengde school... dat daar de kinderen ja, het meest blij uit school kwamen. Dus die school koos hij. Dus hij koos voor blijheid en niet... Voor, uh, ja, voor, voor een behoud van normen en waarden. Maar hadden het net ook over de reactie van de kinderen. Van, nou Als mijn ouders zeggen dit en dit en dat mag niet... en zus mag niet, dan doe ik het toch lekker. Maar nee. ik, ik denk dat dat puntje bij paaltje komt... dat die kinderen wel luisteren naar hun ouders. Zeker in de traditionele gemeenschappen. Of is dat niet zo? Nou, ik denk dat, dat kinderen uh, in de adolescentie... dat zij, in een, vooral de Turkse kinderen misschien... Uh, die, die strak worden gehouden... maar ook Nederlandse kinderen die strak worden gehouden... dat die in een tweestrijd komen. Want enerzijds willen zij dat hun ouders... Tevreden zijn over hun gedrag, maar anderzijds zitten zij in een schoolklas en ja, moeten zij daar ook hun weg in vinden? Dus als de ouders niet openstaan voor, voor interetnische vriendschappen, maar de kinderen wel, ja, dan, dan, dan leeft dat toch een soort van knelling op, dus yes. dat is een lastige situatie voor kinderen. Maar goed, er moet dus eigenlijk op school veel meer aandacht besteed worden aan inter-etnisch onderwijs. Um, ja, ik denk dat het sowieso goed is om in de klas aan te gaan te besteden. Maar ik denk dat het ook een punt is wat, uh, wat op school, uh, ook op avonden bijvoorbeeld wel besproken kan worden. Van, nou, we zitten hier met verschillende etniciteiten, zitten we hier samen. En uh, ja, wat vindt u daarvan? En uh, ja, misschien komen er dan wel dingen op tafel... Uh, waar gewoon over gesproken kan worden. Anke Munningsma, nu dokter? Ja, nu dokter, sinds afgelopen donderdag. Gefeliciteerd. Dank je. Bij Nijmegen wordt de loop van de waal veranderd. En moeten oude urologen plaatsmaken voor jongen. Na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Lokale overheden verwachten dit jaar 12,5 miljard euro binnen te krijgen aan heffingsinkomsten. Dat is een stijging van 2,6% ten opzichte van 2012. Meldt het Centraal Bureau voor de statistiek en dat doen ze op basis van de begrotingen van gemeenten en provincies. De toename komt vooral doordat gemeenten de onroerende zaakbelasting opnieuw verhogen. De storing bij KPN, waar bijna 70.000 klanten last van hadden, die is voorbij. Dataverkeer komt weer op gang, zegt een woordvoerder. Een deel van de KPN-klanten kon vanochtend niet internetten of bellen via internet. Frankrijk en Duitsland herdenken vandaag de ondertekening van het Elysee-verdrag. De Franse president de Gaulle en de Duitse bondskanselier Adenauer... ondertekenden dat verdrag precies 50 jaar geleden. Het was een symbool van de verzoening tussen beide landen na de Tweede Wereldoorlog... Op het programma staat onder meer vandaag een ontmoeting... tussen de leiders van Duitsland en Frankrijk... Bondskanselier Merkel en president Hollande in Berlijn. En de familieromanschrijfster Julia Burgers-Drost... is op 74-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht de afgelopen 30 jaar ongeveer een miljoen boeken. Met een christelijke inslag, meldt uitgeverij Kok. Tot haar oeuvre behoren titels als Geluk heeft vele deuren... en Door de tuinpoort. Volgens haar uitgever schreef ze romantische fictie... waarin hedendaagse thema's en levensvragen een plaatsvonden. En overpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In Zeeland komen mistbanken voor. In heel Nederland zijn de lokale wegen nog steeds plaatselijk glad... door sneeuwresten of bevriezing. Dan de Haringvlietbrug op de A29 Bergopzoom. Rotterdam staat nog steeds open. In beide richtingen is de, is de weg dus dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Breda. Verkeer richting Zierikzee via Dordrecht of Rozendaal. Dan de n 260 Gent-Borstelen in beide richtingen ook dicht tussen Axel en Terneuzen. Verkeer wordt ter plekke omgeleid. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Zometeen besteden we wel op een heel bijzondere manier aandacht aan de Amsterdam Fashion Week. Eerst Will and the People met een nieuwe single, Holiday. Een vrolijk hupsepups muziekje van een Britse band hier is opgericht in 2010. Will and the People Holiday. De gids .fm. Om alle sneeuw en regen ook in de toekomst goed af te kunnen voeren... moeten rivieren meer ruimte krijgen. En daar wordt er ook op 30 plekken in het land aan gewerkt of te gaan aan gewerkt worden. Als er namelijk niks gebeurt, dan neemt de kans op overstromingen toe. Rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken... terwijl de voorspelling is dat het weer extremer wordt en het vaak... Harder en ook vaker gaat regelen. Verslaggever Jan Peels is bij Nijmegen... waar vanaf vandaag de loop van de Waal zelfs wordt veranderd. En de minister die erover gaat, Schultz van Hagen, die is er ook bij. Om de loop van de Waal eigenhandig te gaan veranderen. Nou bent u niet bij al die 34 projecten. Waarom hier vandaag wel? Dit is het allergrootste project. En het is heel belangrijk, want het zorgt er niet alleen voor... dat het waterstand verlaagd wordt... maar ook eigenlijk dat Nijmegen meer ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Het is gewoon een heel mooi project en ruimte orde en veiligheid. Ja, en veiligheid dat staat natuurlijk voorop. Nu is het zo dat eens in de 1250 jaar uh, ja, het er mogelijk iets zou kunnen gebeuren. Is dat met het graven wat u hier vandaag aan het doen bent, uh, wordt het daarmee veiliger in Nederland? Ja, want we veroorzaken hiermee 23 centimeter waterstondsverlaging. En ik weet niet of u nog uh, kunt herinneren, in 1993 95 1995 grote overstromingen in uh, het riviergebied. Nou, en toen hebben mensen hier angstige momenten meegemaakt, hè? juist op deze plek ook. Hè. Precies, en wat wij eigenlijk willen is dat de dijken niet meer uh, kunnen doorbreken doordat er heel veel water tussen hoge dijken moet... maar dat er meer ruimte komt voor de rivier... waardoor het water eigenlijk lager staat en ook wat langzamer gaat. Het totale project kost 2,3 miljard euro. Ja, nou moet er enorm bezuinigd worden... Uh... Dat had natuurlijk makkelijk gekund met, uh, met zo'n groot bedrag. Ja, maar dit project is uh, heel belangrijk. Overigens, dit deel kost 350 miljoen. Ja, het is wel ongeveer. het duurste project, hè, trouwens. Dit ja, toch? deze is ongeveer 350 miljoen. Maar de veiligheid uh, is heel erg belangrijk. Dan moet je niet op beknibbelen. Want dan moet je zich voorstellen wat het allemaal kost als er overstromingen plaatsvinden. De kosten zijn dan vele malen hoger. Economische ontwrichting jarenlang... Uh, kunnen mensen niet meer terecht op bepaalde plekken omdat alles kapot is. Dus het is heel belangrijk om onszelf, om ons kwetsbare land te beschermen tegen het uh, wassende water. Nou, nou was u in 2006 staatssecretaris. Ja, schep rustig door ja. hoor trouwens. Want toen heeft u een handtekening gezet onder het feit dat er meer ruimte moest komen voor uh, die rivieren. Nou bent u zelf aan het werk. Hoe is dat dan? Ja, dat is toch mooi hè? dat je weet. Het was een heel moeilijk traject. Want we moeten ook mensen verhuizen ook langs de rivier. Maar um, uh, dan is het toch mooi om te zien dat uiteindelijk goed overleggen ook met de omwacht. Wonende, tot een oplossing is gekomen en we hier nu echt uh, de eerste schep doen. Nou, gelukkig krijgt u heel veel hulp van uh, kinderen. Ja, uiteindelijk komt er een eiland. Lijkt het je wat om hier op dit eiland te gaan wonen? Uh, Jij ja, lijkt me heel vet. Ah, waarom? <laughs> nou. Het is een eiland, dat is altijd vet. Nou. Ik loop even naar uh, de burgemeester, burgemeester Bruls van uh, Nijmegen... die ook een hoorlijk steentje bijdraagt ja. aan het uh, graven. Nou, het mag nog wel iets dieper geloven, hè? U heeft heel erg vertrouwen in mijn gezicht. van de heiken. <laughs> ja, nou, ik heb wat van die kinderen meegeholpen. Kijk, uh, nevengeul waar we vandaag beginnen... moet natuurlijk vooral aan zijn, een paar kilometer lang... Dus er zullen nog heel wat schoppen gezet moeten gaan worden. Ja, nou betekent, betekent het een enorme verandering eigenlijk voor het aanzicht van Nijmegen ook. Hè? Ja, je moet zich voorstellen, mensen die het plannen niet kennen. Je legt de dijk van de huidige, de huidige dijk 350 meter terug en dan over een stuk van ongeveer 3 kilometer. Dus je kunt zich voorstellen met nieuwe bebouwing, nieuwe recreatiemogelijkheden. Dat is inderdaad een complete transformatie. Ja, want laten we eens even uitleggen waar we nu staan. We staan hier nu namelijk gewoon midden in het weiland. Ja. Nijmegen zelf ligt eigenlijk uh, ongeveer een kilometer verder die kant op aan de Waal. Aan de zuidkant van de Waal. U bent, u bent eigenlijk op het gebied hier van het oude dorp Lent. Wat sinds de jaren jaren uh, benijm is gaan horen. Hier in de omgeving zijn al de eerste nieuwbouwplannen gerealiseerd. Uh, Plan de Waalsprong. En ja, nu uh, maken we eigenlijk de aftrap om ook uh, een hele nevengul uh, te maken. Wat leidt tot een nieuw eiland en ook ja, een hele nieuwe mogelijkheden. Waar we nu staan zal straks schoon water zijn. Ja, dan is het de bedoeling de rivier zoveel mogelijk uh, ruimte te geven. Ligt er toch nog een eiland? Ja, maar dat biedt dus ook gelijk uh, mooie kansen. Daar komen bijvoorbeeld een paar uh, bruggen uh, bij. We zullen dus drie uh, bruggen zullen erbij komen. één grote, hele nieuwe en een tweetal kleinere. En ja, dat geeft dus ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie te wonen en te werken. En zo is er eigenlijk uit de bedreiging ja, mooi, iets mooi nieuws uh, gemaakt. Je noemt het inderdaad de bedreiging 1995. Mensen juist hier in Lente waren toen heel erg bang dat hun huizen onder water zouden lopen. U heeft eigenlijk een soort haat liefdeverhouding met, met die rivier als gemeente. Nou ja goed, we, we zijn, uh, Nijmegen is als stad, oudste stad ontstaan dankzij de rivier en, en de Romeinen die zich hier vestigen. Uh, maar de rivier is natuurlijk door de loop van de jaren ook natuurlijk een uh, bedreiging geweest omdat ze vaak overstroomde. En met name de gebeurtenissen in de jaren 90 hebben denk ik een beslissende zetje gegeven tot een andere filosofie. Namelijk meer ruimte aan de rivier, zodat je minder kans hebt in de toekomst op overstromingen. En daar is dit project voor. Nou u moet nog even een woordje doen voor de mensen hier. Nog even, nog heel kort naar het minister. moet hier. Een foto. Wat betekent het voor Nederland trouwens, zo'n soort project? Naar het buitenland uh, toe? Nou, dat is heel belangrijk, want internationaal gezien uh, is het zo... dat uh, allerlei uh, uh, andere landen bij ons komen kijken. Overal is wateroverlast. Overal zie je dat men interesse heeft om te kijken... hoe zorg je nou dat je in de buurt van steden gewoon, uh, het goed uh, organiseert. Je moet even luisteren. Uh, je ja, bent vandaag niet alleen het graaf, maar ook een visitekaartje aan het afgeven voor Nederland. Nou, Heel veel succes nog. En dit is de minister. Ik ga ook een applaus hebben. Voor alle kinderen die speciaal zijn, komen ons helpen. En dat zijn misschien wel de toekomstige bewoners van dit eiland. Die kinderen die hier opgesteld staan met hun scheppen. En nog even mooi op de foto gaan van de diensten die ze hier vandaag voor de Waal gedaan hebben. En jullie zijn eigenlijk. Jan Pels aan de oever van de Waal bij Nijmegen met de minister van Infrastructuur, mevrouw Schultz van Hagen en de burgemeester van Nijmegen, Hubert Ros. Gets.nl. Deze hele week staat onze hoofdstad in het teken van mode tijdens de Amsterdam Fashion Week. Naast BN'ers en journalisten zitten er ook veel modebloggers in de zaal. En die zien dan ook met ledenogen modellen met maatje 36 of minder over de catwalk lopen. Voor de rubriek Tijdgeest sprak Simone Wijmans met een van die bloggers. En zij onderscheidt zich door te schrijven over vrouwen die niet in al die mini-mini maten passen. Tijdgeest, de webwereld van. Ededome. En ik heb uh, ja, ruim 2700 uh, volgers op Twitter. En ja. hoeveel uur ben je gemiddeld online? Nou, toch wel een uh, vijf, zes uur. <laughs> ja, daar sta ik wel van te kijken eigenlijk. Je hebt nu sinds twee jaar een uh, modeblog, Style Has No Size. Wat is dat voor blog? Dat is eigenlijk een blog waarvan ik eigenlijk een soort van shout-out to the world uh, wil laten zien. Dat het uh, ja, mooi uitzien en stijl hebben eigenlijk niks met de maat te maken heeft. En dat wil ik eigenlijk nu uh, ja, laten zien... Door, doordat ik al jaren bezig ben met mode... en mezelf uh, ook altijd moet kleden met een maat 4,46. Dat het toch wel een moeilijkheid is om leuke kleren te vinden. Uh, voor mij is het wel makkelijk... omdat ik natuurlijk weet waar ik kan shoppen, waar ik het kan vinden. Maar je wil... bent ook stilisten? Ja, ik ben stylist inderdaad. Dat doe ik nu al tien jaar. En uh, nou, Ik wil gewoon juist een handvat zijn voor mensen van... Hey, waar kan ik leuke dingen vinden, durf te combineren en durf op te vallen... dat, dat wil ik eigenlijk laten zien op mijn blog. Dus uh, de laatste catwalks, ja, dat uh, kan ik meteen vertalen... naar een uh, leuke impressie voor een grotere maat ook. Maar noem eens een voorbeeld van uh, blogberichten... die je de afgelopen tijd hebt geschreven. Um, nou, de laatste tijd natuurlijk dat ik heel trots ben... dat ik nu bij de Healthiest New Skinny Movement uh, ben. Uh, dat is een, bijvoorbeeld een stukje dat ik denk, je ja, te gek. Wat is dat? Uh, nou, dat is een beweging uh, in Amerika... En die zeggen eigenlijk, healthy is a new skinny. Dus in plaats van dat je dun moet zijn... is het gewoon belangrijk dat je gezond bent. Dus probeer niet je eigen lichaam... Uh... Uh, ja, gewoon te kwellen met diëten en, en, en andere dingen of juist te veel eten uh, om in een bepaalde maat te passen. Ik laat het altijd de real in-betweenies zien, dus vrouwen die zich uh, kunnen opgeven en laten ze even kijken, ik zie er super mooi uit, dit is mijn stijl. Dat is een hele goede rubriek, dus heel veel mensen zijn altijd, uh, staan te popelen om daar op te komen. Want dat, is een, uh, dat is een begrip dat op jouw site uh, heel veel voorkomt, de in-betweenie. Wat, wat is een in-betweenie? Nou ja, het is vrouwen die tussen wal schip vallen, dus te groot zijn voor de reguliere markt, dus tot, tot 42... en te klein voor de plusmarkt. Want die start vaak bij maat 44, maar dat zijn heel vaak... Ik wil het niet te negatief zeggen, maar meer dekens met mouwen, zeg maar. Dus hele grote wijde lappen dat je denkt, maar daar heb ik niks aan. Dus die vrouwen dus die tussen maar 42 en 48 zo, dat is eigenlijk de groep... die daarin vallen, die, die, ja, die hebben gewoon heel veel moeite om met leuke kleren te vinden. Voornamelijk echt fashion items. De gewone gemiddelde vrouw. Er staan heel veel uh, inspiratiequotes op jouw uh, website. Uh, vertel er eens een paar. Um, nou, de beste is natuurlijk... Uh, I want Chanel, but Chanel doesn't want me. Dat is natuurlijk mijn eigen quote. Daar ben ik heel trots op. En die heeft, uh, ja, dat vind ik van Ja, dat is het eigenlijk wel. Want stel dat ik echt heel veel geld zou hebben... om mooie designers te kopen... dan kunnen ze mij niet, zeg maar, niet helpen met de, met de items. En zijn er andere mede-bloggers die ook net als jij over in-betweenies... of vrouwen met maar 42, 40 of meer bloggen? Um, je hebt wel Nederlandse bloggers. Je hebt ModePlus van Nevert. Uh, zij doet het ook superleuk. Maar um, zij spreken natuurlijk wel een iets grotere groep aan. Uh, verder volg ik echt heel veel Amerikaanse bloggers. Dus uh, daar zijn ze wel ver, ver vooruit. Girl with Curves. Zij is eigenlijk de grootste in Amerika nu. Um, en zij zegt het al. Zij is gewoon een meisje met maat 2,44. Maar enorme curse. Dus, um, Rondingen heeft ze. Ja, heel veel. Dus echt mooie borsten en, en bilpartijen. Ze dus laat gewoon zien op haar manier dat het heel goed kan. En zij, ja, iedereen ligt aan haar voeten, zeg maar. De, zij zegt, echt uh, ja, een heel goed voorbeeld. Uh, Gaby Fresh, Amerikaanse blogger ook... Uh, doet ook hele leuke fashionable dingen. Ook statements van uh, uh, dat, dat zij in een bikini kan. Dat was vorig jaar een heel groot uh, issue. Van hey, hallo, het kan wel. Er komt ook een hele oproep, een actie van uh, iedereen met een mate uh, ja, 42, 44 plus laat je zien in een bikini. Dat vond ik wel een goede actie. En verwacht jij in de toekomst dat echt de in-betweenie een normaal uh, gegeven wordt? Nou ja, ik, ik noem het nu in between. Ik hou eigenlijk helemaal niet van een extra hokje. Maar het is eigenlijk gewoon een positieve benadering van de gemiddelde maatvrouw. Weet je? En dat niet vrouwen met maat 46 naar speciaalzaken moeten gaan of naar webshops uh, om daar uh, eindelijk hun kleding te kunnen vinden. Dus dat Chanelletje zal ooit de jouwe worden? Nou, Carl, bij deze. <laughs> Ik zeg nou, stuur er gewoon eentje op en met 446 en dan uh, is uh, Ede Domen heel erg blij. <laughs> Dankjewel. Ede Domen van Style has no size. Ze heeft een webwereld die iets te groot was voor 4 minuten radio en daarom op de website nog veel meer in voor een internetfavoriet van de blogger. Ede Domen onder het kopje tijdgeest. De Steeds meer urologen vinden na hun opleiding geen werk in hun vakgebied. Dat blijkt uit cijfers van het vakblad Medisch Contact. Sinds 2011 komen er meer urologen van de opleiding dan er banen zijn. Volgens de vakorganisatie De Jonge Orde doen ook cardiologen, chirurgen en radiologen er de laatste jaren steeds langer over... Om een vaste baan te vinden. Dat was een kort nieuwsberichtje vorige week. Pas afgestudeerde medisch specialisten komen lastig aan een baan, dus. En vooral urologen in SP zijn de dupe. Maar we moeten nou gewoon die oudere specialisten... niet gewoon plaatsmaken voor hun jongere collega's. Daarover praat ik met Willemijn Engelsman. Zij is bestuurslid van de jonge orde. Dat gaat dus over specialisten. Ze zit in Leiden. En hier aan tafel, Joep Deur. Hij is voorzitter van de raad opleiding bij de orde van medisch specialisten... en gynaecoloog bij het medisch centrum Haaglanden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Engelsman, jonge urologen... maar ook andere pas afgestudeerde specialisten... komen moeilijk aan werk. Hoe erg is dat? Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad uh, iets wat wij uh, nu ruim een jaar uh, wel echt uh, signaleren. Uh, dat probleem, dat is eigenlijk tweeërlei. Uh, allereerst hebben we de verborgen werkloosheid. Dat wil dus zeggen dat er dus uh, steeds meer jonge klaren, dus jonge medisch specialisten... Uh, in um, tijdelijke functies uh, komen. Dat die heette eigenlijk... jonge klaren? Ja, we noemen dat jonge klaren. Je moet niet ja. de gekke, gekke terminologie gaan gebruiken op de radio. Nee, dus de jonge medisch specialisten, en die ja. komen dus dus inderdaad, in de, in, de, in de tijdelijke functies terecht, als dus chef de kliniek en dergelijke. Dus dat wil zeggen dat het werk er wel is, maar dat wij daar dus dan geen vaste eh, aanstelling eh, of te weinig vaste aanstelling krijgen. En het tweede eh, punt, en dat is inderdaad wat er nu eh, recent in het medische contact is aangehaald, is de ook daadwerkelijke werkloosheid die nu lijkt te ontstaan. De instroom van uh, nieuwe jonge medisch specialisten is groter dan de uitstroom, met als gevolg uh, dat het dus nu zo is dat er op een gegeven moment met name bij de urologie dus helemaal geen vacatures meer zijn en dat er dus een aantal medisch specialisten werkloos thuis komt te zitten. Geldt dat ook voor u zelf, want u bent bezig met de laatste jaren van de opleiding tot longarts, het, het laatste jaar zelfs geloof ik. Ja. Hoe ziet die toekomst voor u eruit? Ja, ik maak me daar af en toe zeker wel eens zorgen over. Ik ben op dit moment al wel begonnen met het solliciteren, omdat het ook bij de longziekte een steeds groter probleem gaat worden. Ik weet dat in de regio Amsterdam tegelijkertijd met mij vijf longartsen klaar zijn en er zijn op dit moment vijf vacatures in heel Nederland. Uh, en dan heb ik ook nog een echtgenoot die chirurg wordt. Dus dan moet je daar, hè, dus het is ook nog dubbel. Dus uh, nee, dat is zeker uh, uh, ook voor mij uh, wel uh, een, uh, mogelijk een probleem. Uh, bij ons zijn er echter nog geen goede getallen hoe groot het probleem daadwerkelijk is. En we zijn dus als Jonge Orde ook druk bezig om die getallen duidelijker boven water te krijgen. Meneer Deur, ga ik, ga ik wat vragen. Want hoe komt het, meneer Deur, dat er een arbeidsoverschot is? Uh, wordt er veel opgeleid? Ik denk dat het met uh, twee dingen te maken uh, heeft. Het heeft te maken met capaciteitsplanning. Dus ik denk dat de instroom uh, van, een aantal, uh, van een aantal specialisten... wellicht te groot is geweest. En het heeft te maken uh, met de financiële-economische vooruitzichten uh, van specialisten in het algemeen. Hoezo dan? Dat laatste... Uh, uh, wanneer je kijkt naar uh, de onzekerheden met betrekking tot het inkomen van medisch specialisten, uh, uh, ik denk uh, dat dat een heel grote rol speelt om uh, vacatures in te vullen of uh, maatschappen of vakgroepen uh, uit te breiden. Ja, specialisten werken langer door omdat ze denken, oeh, het wordt zo economisch onzekerheid. Dat, uh, is een... uh, dat geldt misschien voor oudere specialisten. Uh, ook, ook specialisten worden, uh, uh, worden ouder, worden gezond. Uh, uh, ouder, worden, ja. zijn blijven fitter. Die hebben de en kiezen ervoor om... dicht in de buurt, <laughs> Ja, klopt. En kiezen ervoor om langer om langer door te werken. Ook vanwege uh, uh, ja, de pensioenvooruitzichten die niet meer uh, die zijn uh, die we gewend waren. We had het over die capaciteit. Er wordt toch naar gekeken door een club die opleidings- en werkplaatsen in de gaten houdt. Het zogenaamde klopt. capaciteitsorgaan. Dat klopt. Wordt Kap daar slecht werk geleverd? Hoor? Nou, ik denk dat het capaciteitsorgaan in het algemeen heel goed uh, werk uh, levert. Wanneer uh, oh. je kijkt naar de afgelopen uh, jaren. Maar ik denk dat, wat ik net noemde, die financiële economische vooruitzichten, ons te spelen. Uh, ik denk dat personeelstops, uh, bijvoorbeeld in academische ziekenhuizen, ons partners spelen en die personeelstop hebben te maken met de bezuinigingen waarmee onder andere Academisch huis geconfronteerd worden. Mevrouw Engelsman, ik begon deze discussie met de vraag: ja, moeten dan die oudere collega's maar wat tijd vrijmaken voor de jongeren? Is dat een oplossing? dat zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Ik denk dat er wel degelijk werk is, maar dus zoals ik al eerder aangaf... dat er inderdaad ook eh, de tijdelijke functies waarin wij eh, dan geparkeerd worden... Dat, eh, eh, dat is voor ons dan ook wel een probleem. Dat los je daar zeker niet mee op. Nee, maar het zou een deel van die oplossing kunnen zijn. Ja, het zou een deel van die oplossing kunnen zijn... dat het werk inderdaad ook voor ons, eh, dat dat wat beter verdeeld kan worden. Meneer de Deur, is dat een... Goede oplossing. Nou, het, het, het gebeurt ook. Wanneer je kijkt naar de urologen, dan zijn er ruim 30 urologen... jonge klaren, zoals we die net noemden. Ik <laughs> ga toch in, aan de drank denken, hoor. Om, om zo te zeggen, in parkeerbanen uh, uh, uh, uh, zitten. En er zijn, uh, uh, voor zover we dat nu weten, vijf urologen die echt, uh, die echt thuis uh, zitten. De uh, urologen hebben uh, uh, heel veel gedaan om uh, zoveel mogelijk uh, jonge klaren van werk te voorzien. Er was weliswaar geen plaats in een vakgroep, Maar er zijn allerlei uh, plaatsen gecreëerd. Waardoor zij toch uh, kunnen blijven werken. Handvaardigheid, uh, hun, hun handvaardigheid kunnen blijven onderhouden. Want dat moet, hè. je moet die handvaardigheid onderhouden. Want na drie jaar, als je, de, als je niet gewerkt hebt met patiënten. Dan is ja, het, dan, dan, dan, dan is er een probleem. En daarna moet je minimaal twee dagen in de week als uroloog werkzaam zijn. om je, uh, om je licentie om zo te zeggen, niet te verliezen. Maar uh. bijvoorbeeld FUT voor medische specialisten. zoals dat gebeurde in de jaren 80 en 90. Zou dat, dat zou natuurlijk een ongelooflijk snelle oplossing zijn. Hè? Ik heb net aangegeven dat. Uh, of medisch uh, specialisten uh, ook fitter ouder worden op het ogenblik... langer blijven, uh, willen blijven werken. Maar wat ik begreep van urologen is het ook zo... dat er wel degelijke urologen zijn... Uh, of urologen maatschappen en vakgroepen zijn waarbij is ingeschikt. Uh, dus oudere gynaecologen zijn uh, minder gaan werken... waardoor er meer uh, plaats vrijkomt voor jonge uh, urologen. Mevrouw Engelsman, er is best wel solidariteit hoor, bij de oudere urologen. Ja, nee, dat, dat, dat blijkt dus ook. En ik ben het dus ook ontzettend blij dat we door uh, ja, toch, uh, het aanstippen van dit probleem... er dus inderdaad ook verandering uh, ontstaat. En dat het dus inderdaad gewoon uh, bij de zittende uh, medisch specialisten... ook wel degelijk solidariteit is. Dat blijkt dus ook. Dat is heel, heel gunstig voor ons. Ja. Meneer Deur, wat voor rol heeft uw orde van specialisten hierin? Um, wij hebben daar een rol in, uh, uh, enigszins van, uh, van afstand. We hebben een rol in om dit probleem te signaleren. We hebben er een, een rol in om dit met onze collega's te bespreken. Dat doen we ook, hebben we ook, uh, ook, ook gedaan. Wat onder andere resulteert in datgene wat ik net heb verteld, uh, uh, zoals de urologen uh, ja. nu acteren op dit, uh, op dit gebied. Maar moet er minder opgeleid worden in de toekomst? Nou, dat, dat, dat, dat vraag ik me af. Ik heb net aangestipt dat de financiële economische omstandigheden... ontsparten uh, spelen uh, met allerlei onzekerheden uh, van dien. Ik denk nog steeds dat de capaciteitsplanning zoals we die, die, die nu hebben... Uh, dat die heel goed is geweest uh, de afgelopen jaren. Wanneer je kijkt naar het aantal vacatures van het derde kwartaal... voor medisch specialisten, op een totaal van 2000... hebben we 25 minder vacatures dan, uh, dan het tweede kwartaal. Dus het valt nogal mee, het probleem. Het valt teken. allemaal mee, mevrouw Engelsman. Hoop doet leven. Ja, ja, ja, precies. Dat hoop ik wel. Nee, ja, het is in onze ogen inderdaad zou toch een wat vermindering van instroom uh, toch nog steeds wel een oplossing uh, blijven. Het is op dit moment zo dat het ministerie bepaalt hoeveel uh, medisch specialisten er opgeleid worden en er is wel een tendens geweest met het idee dat er toch wat meer opgeleid wordt om een beetje ruimte in die markt te creëren en dat er meer concurrentie zou ontstaan. En wij hebben toch het idee dat nu uh, dit uh, daar toch ook een beetje dat dit probleem wat nu ontstaan is uh, daar misschien mede ook wel door veroorzaakt zou kunnen. Uh, dus wij zien toch in iets wat minder instroom uh, wel degelijk uh, een oplossing voor op de langere termijn. En meneer Deur, die knikt hier. Ja, dat ben ik eens. Hartelijk ja. dank. Willemijn Engelsman, bestuurslid van de Jonge Orde, zeg maar van de Jonge Klaren. En Joep Deur, hij is voorzitter van de Raad Opleiding bij de Orde van Medisch Specialisten en gynaecoloog bij het Medisch Centrum Haaglanden. Kassa Groen waagt zich vanavond over zonnepanelen. Waar moet je op letten als je ze aanschaft en hoe kun je geld besparen... om tien voor half acht op Nederland 2. Op dezelfde zender een nieuwe aflevering van de Gouden Eeuw... met dit keer jongeren in kleur, kleurige kledij en met lange haren... tot afschuw van de rijken en dominees. Wie hoort nog roepen dat het vroeger alles beter was. De Gouden Eeuw om tien voor half negen op Nederland 2. En voorafgaand aan Pauw Witteman. Om elf uur kunt u terecht bij Joris Showroom. Er zit altijd wel een wonderlijk iemand tussen. Om tien voor half elf op Nederland 1. Jurgen van den Berg. <laughs> ja. <lacht> Lunch. Ja, we hebben D66-Europarlementariër Marietje Schaken... die reageert op dat rapport over de mediavrijheid in Europa. Rapport van mevrouw Kroes. Um, Mediaforum met Marianne Zwageman en Arthur Rooijakkers. Gaat onder meer over het interview van Wilfred Genee gisteren met Danny Nelissen. Heb ik gezien, ja. Deed hij goed, hè? Genee. Gaat door. Ja, ja ik vond, vond ik. Nelissen was ook goed, toch? Ik vond Nelissen ook heel goed, ja, ja. zeker. Um, en dan om half twee is er standpunt.nl De stelling, president Obama is te links. En dat roept? Dat roept de Telegraaf met name vanochtend. Uh, Amerika-deskundige Willem Post praat met ons mee en gaan vragen of hij dat ook vindt. Maar die vindt dat niet, denk ik. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Ja, ik heb nu wel een beetje blosjes omgevangen. <laughs> ja. Het is goed dat het radio is. Ja. Ja met deze mensen wil je voor ze bidden of een praatje met ze maken... want ze gaan de club verlaten. Dat was eigenlijk het idee. Belangrijke en gewone mensen. Het lijkt me goed als je de mensen zou uitnodigen en werken... maar niet zo op die manier achter in de kerk hangen. Over de zin en onzin van het leven. Ben je gezond, ja. Heb je goed huwelijk? Ja. Je hebt een fantastisch kind, ja. Je hebt een hele mooie woning, ja. Nou, wat zeur je dan? En toen was ik klaar. Reportages, de dichte bij de dag... en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Vanmiddag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Ik ga ervan uit dat je naar dit programma... Luistert, dat doet toch iedereen? Oh ja. Radio 1, het nieuws van alle kanten.